De beste kamer staat een prachtig apparaat. Zat je door een zwarte trechter, heel de wereld horen laat. Hilversum, Berlijn, en Londen, Trombany en Tokio. Zijn begrijp, de trein te horen door die fijne radio. Zeg jij wat zou er in de eten zijn? Ik zal eens even voor je snuffelen, trein. Hou je eigen luidspreker een ogenblikje stil. En zeg maar wat op je hebben wil. Ik? Ik wil op mijn stoel heel de wereld rond. Daar gaat hij dan. Hier is de Mexicaanse hond. Spreek uit, wat kan dat zijn? Dat hondje reist overal met ons mee. Waar gaan we? Hoor, hier is heel Top. we zijn aan het kinderuurtje. Let op. Nou, kindertje, goed luisteren hoor, dan vind ik jullie een liedje voor. Toen op onze pop, mot, een popje pop, van, van de aardappel. Het is Nu vlakt hij de dagen en weet nog vol om we gaan weer verder. Let op, hoogtrein, concert in de dierentuin te Berlijn. Wat is dat nou voor De dierentuin, dat is leven gebroken. Die leven moeten naar het prijkje. die zijn verkouden zijn. Achtung, Berlin, die was aan rijden. Oh, in <middels> Schat? Parijs, de stadmuziek trekt door de stad. Ik heb alweer een andere volk gevonden. De prins van Weels inspecteerde de padwinners de Londen. Het is een ongelooflijk, het is Parijs. Het is een, het is een Wat een dat ik nu naar we zijn in India, hier onderbreken we de reis. Zeg, op die een volk, dat is de hameland, de begraven in Japan. Ik weet niet waar ik ver van zal al op opjaar mij. zijn, precies zonder de kwaad van ons Gaan wij zijn verder, heerlijk inzien, farewell? Wij gaan al naar China op de korte golfje snel. In het land, daar Pekingese, in het land van Tujatsoen. Zinkt men onder de mimosa, minder liefjes onder. groen. Wat een wonderlijk lucht, die is nou. hier zo. Gebakken die en gestoofde keeshondvrouw. Daar zijn de Chinezen dol op, moet je weten. Wat een gele gruis op, makkelijk eten. Hokki, hokki pau, hele vrouw. Hari diri, cari kau, zo van jou. Hij je krengig, met de mooie staart. Jij bent mee de, de andere hier op aan. Hier zijn we in Turkije. De sultan is met zijn 300 vrouwen aan het bakkerijen. Voor de een te Sahara huren. Ik heb geen zand veel mijn leven en varkens te schuren. Hier is het lekker fris en ook niet zo freevol. De besneemde bergen van Tirol. hiero. zijn take take feel all what out of far of Nee, nee, van koopbal is ko. Harie, Harie, Harjo. Hier zijn we in Amerika, trein. Wat wel die loudschieden van avond zijn? Dat zal de West Soda zijn. Amerika is toch droog, man? Oh, daar heb je Paul White van Bent. <middels> Dat zijn Mexica, geen Mexica, de honden, maar huilende wolven. Dat is Nederland weer, op stoel voor drie radiogolven. Ik hoor de lieve poestjes en loeien. Mijn Holland zal maar altijd doen. Mijn landelijk Holland, waar de hanen kraaien. Maar de geen staat het snijden van de bloem Hier is Hilversum, mijn dames en heren. Wij zullen u hedenavond op een mooi programma trakeren. De gemengde deur uit de zangvereniging, die zal zingen: de tangbewel, dit wie zal dat betalen, zonder lieve herretje? Wie zal dat betalen, zonder lieve mij? Wie zal dat betalen, zonder lieve herretje? Wie zal dat betalen, zonder lieve mij?